2 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. Alle hoop is gevestigd op de mantelzorger in de tijden dat zorg duurder wordt. De buurman, dus het familielid, de vriend. Maar die mantelzorger wordt schaars de komende decennia. Zo heeft het Sociaal Cultureel Planbureau berekend. Dus hoe moet dat straks? Na ten Urschanaal met Jan van der Putten. De gaswinning in Groningen wordt op termijn volledig stilgelegd. Dat heeft minister Rutte net gezegd in een persconferentie... minister-president Rutte net gezegd in een persconferentie... na de ministerraad. Rutte noemde het een belangrijk besluit. Minister Wiebes zal straks op een persconferentie bekendmaken... welke maatregelen het kabinet gaat nemen om de gaswinning te stoppen... en op welke termijn dat gebeurt. Rutte noemde alvast een paar in zijn persconferentie. Zo wordt er een stikstofinstallatie gebouwd... en wordt de export van gas naar het buitenland verminderd. De Franse politie heeft een man aangehouden... die vanochtend in de buurt van Grenoble was ingereden op een groepje militairen. De man is volgens Franse media in zijn woning opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. De Arabisch-sprekende automobilist zou de hardlopende militairen... eerst hebben uitgescholden en toen zijn gekeerd om ze aan te rijden. Niemand raakte gewond, de militairen konden op tijd wegspringen. Minister Grapperhaus is geschokt over de liquidatie van een man... in Amsterdam-Noord vanmorgen. De politie bevestigt dat het slachtoffer van de liquidatie... de broer is van Nabil Bakali, Die is kroongetuige in het proces over de Mokro-oorlog. Zijn broer werd volgens getuigen in zijn eigen bedrijf doodgeschoten... voor iemand die zich voordeed als sollicitant. Een onacceptabele actie, vindt minister Grapperhaus. Ik vind het echt uh, schandalig dat mensen dit gewoon in een uh, stad doen... Uh, op de nsm uh, werf waar gewoon mensen werken, uh, in, vlak in de buurt wonen... Uh, het is van een, uh, een volstrekte normloosheid. Kroongetuige Nabil Bakali legde in ruil voor bescherming... zeker 26 verklaringen af over de moorden die in de Mokro-oorlog... een drugsoorlog die zich vooral in de Amsterdamse onderwereld afspeelt. Eerder werd al gevreesd voor het leven van zijn familie. Het referendum over de inlichtingenwet heeft bijna 50% tegengestemd... en bijna 47% voor. Dat was vorige week al duidelijk... en nu heeft de kiesraad de uitslag officieel vastgesteld. Bij twee spoorwegovergangen in Hilversum zijn flitspalen neergezet. Een primeur voor Nederland. Automobilisten die gauw nog even onder de spoorbomen doorrijden... riskeren een boete van 230 euro. Fietsers en voetgangers worden bekeurd door boa's. Petra Grijzen wordt de nieuwe presentator van Nieuws Co. Grijzen werkt nu nog voor BNR Nieuwsradio vanaf half juni. Zal ze Nieuws Co elke vrijdag presenteren. En op andere dagen is ze verslaggever in de rubriek De Bus. Rijkswaterstaat is nog zeker tot vier uur vanmiddag bezig... met het bergen van een betonwagen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tot die tijd is de weg dicht. De wagen kantelde vanochtend om half tien bij Hendrik Ido Ambacht. En hij kan moeilijk worden weggehaald omdat hij onder een viaduct ligt. En daardoor kan er geen hijskraan bij, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Omdat hij onder een viaduct uh, ligt, is het heel lastig om hem weer recht te zetten... zodat hij sneller van de weg kan worden gesleept. Dus hij ligt nog steeds op zijn kant. Hij moet daar eerst worden uh, weggeschoten... Boven mij is natuurlijk heel erg zwaar door beton. En hij lekt ook beton. Dus iedere beweging die hij maakt, komt er weer extra beton uit. Het moet meteen weer worden weggeschept, zodat het niet te hard wordt. Het is een hele huzarig stukje voor de bergers om de vrachtwagen weg te krijgen. De betonwagen kantelde op de A16 toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. Waardoor is nog onbekend. Bankpresident Knot van de Nederlandse Bank... denkt dat het bijna tijd is om de rentetarieven te verhogen. We moeten daar vroegtijdig mee beginnen, zei Knot... bij de presentatie van het jaarverslag. De rente is nu historisch laag. Dat gebeurde tijdens de crisis om de economie te stimuleren. Volgens Knot zit de economische groei nu aan zijn top... en daarom is het beter dat de rente langzaam weer gaat stijgen. Bankpresident Knot denkt ook dat de oververhitte huizenmarkt... gebaat is bij een wat hogere rente. Voor huiseigenaren is het prachtig dat hun pand in waarde stijgt... maar voor het functioneren van de huizenmarkt is het geen goed nieuws. Aldus Knot.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 Op dit moment staan er zo'n 10 files. De meeste leveren niet zo gek veel vertraging op. Bij Eindhoven ruim 5 minuten op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knopen-Baterdorp. De A15 Europort richting Gorkem bij Knopen-Ridderkerk 10 minuten vertraging. Dat komt door de bergingswerkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. U hoort het ook in het nieuws. Tussen Knopen-Terbresseplein en Knopen-Ridderkerk staat 5 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. Er blijven twee rijstroken open. U rijdt het beste om via de parallelbaan.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 In 2040 moeten we het hebben van een handjevol potentiële mantelzorgers. Hoe krijgen we de mensen die het zouden kunnen aan het mantelzorgen? Dat bespreken we zo dadelijk. En Media Tycoon John de Mol wordt voor 100% eigenaar van persbureau ANP. Deed ons denken aan 2009 toen NRC werd gekocht door een investeringsmaatschappij. De kranten NRC Handelsblad en NRC Next worden zo goed als zeker overgenomen door investeringsfonds Egeria. En dat fonds Egeria was destijds voor het grootste deel... in handen van de familie Brenningmeijer. We praten straks over de effecten van de overname... met quote-redacteur Henk Willem Smits. En de Chinezen proberen de weergoden naar hun hand te zetten. Zo hebben de Chinezen regenmaaktechnologie bedacht. In een gebied drie keer zo groot als Spanje... moet een weerbeïnvloedingssysteem komen... dat voor biljoenen liters water moet zorgen. Regen opwekken in een gebied ter grootte van drie keer Spanje. Kan dat, is dat haalbaar? Martijn Rosdorf zoekt het uit in feit of fictie. Nu eerst, wie helpt ons in 2040 met het aandoen van de sokken of erger? Pieter-Jan Hagens... 1 Vandaag wie helpt de opa, oma's en opa's van 2040 als ze extra hulp nodig hebben? Ik zei het al, het aantal mantelzorgers draalt, daalt dramatisch. Berekening van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau Martijn Rosdorf. Ja, precies. Er zijn nu nog 15 mensen beschikbaar per 85-plusser... om te helpen in huis. 2040, dan zijn het er nog maar zes. Terwijl juist steeds meer door de politiek is ingezet op mantelzorg. 2013 belandde het woord participatie, samenleving... voor het eerst in de troonrede van koning Willem-Alexander.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 voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Eigen verantwoordelijkheid dus voor jezelf en je omgeving. Er wordt dus meer van mantelzorgers verwacht... maar dat worden er steeds minder probleem. Ja, dat lijkt me ook. Vooral omdat mantelzorgers die belasting best pittig vinden. Het CBS berekende eerder al dat één op de zeven mensen die mantelzorg verlenen... de zorg erg zwaar vindt. Debbie Kapp bijvoorbeeld. Zij zorgde vijf jaar lang voor haar moeder. Nog voor mijn burn-out zei ik al... ik ben een halve vrouw en ik ben een halve moeder... en ik ben een halve collega en ik, zo voelde het ook echt. Ik kan alles half doen. Weinig mensen dus die ook nog overbelast zijn, Martijn. Ja, uh, on the bright side, deze mevrouw, Debbie Kap, die had ook veel mooie momenten met haar moeder. Ze zou het zo weer doen. Net als de meeste andere Nederlanders... Want het Sociaal Cultureel Planbureau maakte vier maanden geleden bekend... dat 69% van de Nederlanders bereid is om mantelzorg te verlenen. Nou, kijk, dat is toch mooi, zo'n uh, groot aandeel. Dankjewel, Martijn. Wij praten verder over die vraag. Hoe kunnen we nou zorgen... dat te weinige mantelzorgers die er tegen die tijd zijn, in 2040... ook echt gaan zorgen, gaan mantelzorgen. Lisbeth Hogendijk eh, hebben we aan de lijn van Belangenvereniging... van Mantelzorgers Metzo goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. En Joke Elfrink is er, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Vredestein. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Beginnen met mevrouw Hogendijk van uh, Metso, die vereniging voor mantelzorgers. Mevrouw Hogendijk dat slechte nieuws is dus... dat we nog maar zes mensen hebben op elke 85-plusser over twintig jaar, die eventueel mantelzorg kunnen verlenen. De bereidheid om te helpen daarentegen, hoorden we net van Martijn, is groot, toch? Ja, die is altijd al groot. Mensen eh, zorgen op een hele natuurlijke manier voor elkaar... en zullen dat ook altijd blijven doen. Alleen, eh, wat je nu al ziet, is dat eh, mantelzorgers... Eh, heel veel verschillende taken moeten combineren. Werk, gezin, zorg voor ouders. Ouders die vaak niet meer in de buurt wonen. Eh, nou, dat soort effecten. Eh, en dat wordt alleen maar in de komende jaren meer. Dus dat vraagt nu al investeringen in zorgen... dat mensen de mensen die het kunnen en uh, die het ook willen natuurlijk... Uh, ook daadwerkelijk in staat gesteld worden om te kunnen mantelzorgen. Ja, ze willen wel. Veel mensen willen graag mantelzorgen. Maar er zijn allerlei redenen waarom dat lastig is. En zo hoorden we net ook een mantelzorgster die zegt... ja, ik moet zoveel doen. Ik heb het gevoel dat ik alles half doe. We moeten dus eigenlijk zuinig zijn op die, op die mensen die beschikbaar zijn... die dit willen. Zijn we dat ook zuinig op die mensen? Uh, ik vind dat er in, in woorden heel zuinig wordt ge gezien op mantelzorgers. Uh, worden ook uh, vaak uh, benoemd als, als hele belangrijke mensen. Dat zijn ze ook. Als je naar de praktijk kijkt. van, nou en, en wie voelt zich dan in Nederland ook verantwoordelijk om te zorgen... dat mantelzorgers de hulp krijgen die ze nodig hebben. Of dat nu is bij het regelen van uh, zorgaanvragen. Of uh, huishoudelijke hulp als, uh, als, als dat knel komt te zitten. Of uh, op het werk, of in, uh, nou, in, in, in, in een respijt zorgen. Dus zorgen dat je eventjes degene voor wie je zorgt naar een dagbesteding kunt brengen. Zodat je zelf bij kunt komen, wat, wat die mevrouw ook zei: uh, overal half zijn. Daar zien we toch echt dat, dat de zaken gewoon nog niet goed geregeld zijn. Nee. Dus we zijn zuinig in woorden, maar eigenlijk helemaal niet zuinig. Vrij ruw zelfs in daden. Laten we even, even kijken hoe het in de praktijk uh, in zijn werk gaat. Zes jaar geleden werd een idee gelanceerd om mantelzorg te verplichten... voor de familie van een woonzorggroep in Zuid-Holland. En dat bleek toch uiteindelijk niet de manier om die familie uh, te, aan te trekken. Want ze moeten wel heel veel doen. Onze verslaggever, Laura Korst, ging naar Wooncentrum in Woerden. Paulien Rutte, begeleider hier in de tuinen in Woerden. Wat wordt hier allemaal verwacht van mantelzorgers? Dat ze uh, heel veel willen helpen, uh, willen meedenken, willen meezorgen. Dat... Hoe noodzakelijk is die hulp? Uh, heel noodzakelijk, want wij hebben vaak niet alle tijd om spelletjes te doen... of andere welzijnstaken, of om naar buiten te gaan... of een wandelingetje, of dingen, zeg maar. Naar buiten gaan? Naar buiten gaan, maar ook een, een taart bakken, pannenkoeken bakken... Uh, helpen met koken... Uh, een kopje thee drinken? Een kopje thee drinken, een gesprekje, een spelletje. Oh. Hoe zou het leven van een bewoner eruit zien zonder de hulp van familie? Uh, een stuk saaier. Een stuk stiller. Personeel is er niet voldoende. Niet om al die andere extra activiteiten te kunnen doen. Uh, op dit moment in Nederland zijn er 15 mantelzorgers op één 85-jarige. In 2014 zullen dat zes mantelzorgers zijn op één 85-jarige. Hij begint te knikken u ja, ziet de bui ook hangen. Ja, klopt. Ja, dat, dat wordt minder, minder hulp. Ja, dat vind ik ook wel um, beangstigend. Ja, beangstigend zelfs? Ja, soms wel. Ja, dat ik denk, hoe moeten deze mensen straks hun zorg krijgen? Of u dus. En ik. Ja, precies. <laughs> Als ik mezelf neem... Mijn moeder komt uit een gezin van tien kinderen. Ja. Mijn vader uit een gezin van twaalf kinderen. Ik ben er zelf een van drie. En mijn ja. zus woont ook nog eens in het buitenland. Ja. Dus... Ja, dat geeft wel een beetje aan in één familie... hoe die verhoudingen ontzettend ja. Uh, veranderen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is heel uh, zorgelijk. Ron Apkouwer, mantelzorger. Voor wie bent u hier? Voor welke voor, dame? Voor mijn schoonmoeder, Jo van der Ven. Nou, wij uh, komen eigenlijk uh, hoofdzakelijk op visite. En uh, regelmatig, heel regelmatig. Vaak? Eén, uh, nou, twee keer in de week. En wij... We uh, kopen ook alle zaken die nodig zijn, die zij hier nog nodig heeft... naast de verzorging die ze krijgt. Bijvoorbeeld? Uh, kleurpotloden, puzzelboekjes, uh, ondergoed. Uh, de kleding wordt uh, door een wasserij in, uh, in Woerden opgehaald, één keer in de week. En dat is dus gewoon ingekocht, gewoon daar betalen we voor. En zo, uh, De zorg die we ook inkopen is bijvoorbeeld uh, dat ze regelmatig naar de pedicure kan hier... Uh, naar de kapsalon kan gaan... En zelf wat zaken kan kopen in, in het winkeltje beneden. Maar u heeft gelukkig het geld hè, om dat in te kopen. Mensen die dat geld niet hebben... zouden dus eigenlijk meer zelf moeten doen ook. Dus die zouden als mantelzorger meer moeten doen. Ja. U even een kleurboek gehaald met wat kleurpotloden. Ja. Nou, even kijken of ze zin heeft om te kleuren. Heeft u zin om te kleuren? Ja, ik vind het leuk om te kleuren. Zoek er maar één uit. En als u dat boekje nu niet ging halen... had dan een verzorgende dat kunnen doen? Nee. nee. Want het personeel heeft daar geen tijd voor? Nee. Dus, uh, nee, dat is dan echt de zorg voor de mantelzorger. Belangrijk dus wat mantelzorgers doen. Maar dan moeten die wel de ruimte krijgen om dat te doen. Van bijvoorbeeld hun werkgever. Mevrouw Elfrink, uh, u werkt voor Vredestein, zei ik al net. Uh, uw bedrijf staat op een lijst van 300 mantelzorgvriendelijke bedrijven. Waar merk ik dat nou aan als ik bij u zou werken? Nou, we hebben al heel lang uh, in onze uh, CAO zorgverlof staan, en dat is tien uh, dagen na 70 procent. En wij hebben uh, in 2011 een workshop gehad met de HR-afdeling, de mensen van de medische dienst en de mensen van opleidingen van uh, Veer en Jong Mantelzorg. En die hebben ons uh, uitgelegd hoe het werkt... en hoe wij dat ook aan de leidinggevenden kunnen duidelijk maken... wat nodig is om met die medewerker in gesprek te gaan. Mooi zo. Dus er zijn uitgangs... allerlei ja. regelingen die u treft. Hè? Tien dagen, ik, uh, 70 procent ja. loon ook. Hè? Um, ja. En alle leidinggevenden zijn er ook van doordrongen dat het belangrijk is. Ja, we hebben dat helemaal nadat wij die workshop hebben gehad... uitgerold binnen ons bedrijf. En iedereen weet ook dan dat uh, er zijn een aantal uitgangspunten. De medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn situatie. En Apollo Vredestein komt de medemerken daar waar mogelijk is tegemoet. En we verwijzen ze ook naar uh, werk- en mantelzorg of steunpunt informele zorg. Waar mensen ondersteuning hm. kunnen krijgen uh, als ze mantelzorg moeten verlenen. En waarom vond uw bedrijf het nou zo belangrijk om, om dit te doen? Nou, wij zijn een groot bedrijf. We hebben uh, ik denk 1200 medewerkers in Enschede... En ik zeg altijd wat wij uh, buiten de poort gebeurt, dat gebeurt ook allemaal binnen de poort. Wij zijn een eigen wereld. En dat, je loopt gewoon tegen deze problemen aan, dat mensen het bespreekbaar maken van wat ze moeten. En daar hebben wij uh, beleid op ontwikkeld hoe wij dat dan uh, uitvoeren. Ja, en dat Hoogendijk, gaat in goed overleg. Ja, ja. ja. dank voor praten zo nog even verder. Mevrouw Hoogendijk van Metzo van de organisatie voor mantelzorgers. Is dit, is dit belangrijk? Helpt dit ook om mensen over de streep te halen om zich te wijden aan mantelzorg? Uh, nou, het is in ieder geval heel belangrijk voor mensen die uh, mantelzorgen. En heel veel mensen die dat doen, realiseren zich dat eigenlijk niet echt. Dus uh, die, die denken gewoon, ja, ik zorg voor mijn vader, dat is geen mantelzorg. Dus dat een bedrijf dat bespreekbaar maakt en met faciliteiten uh, nou ja, die, die gedeelde verantwoordelijkheid ook neemt, dat is, uh, dat is absoluut uh, heel belangrijk. Uh, als je naar de toekomst kijkt, denk ik, er is meer nodig dan de huidige verlofregeling. En je zou veel meer moeten kijken hoe kun je mantelzorgers... die in een bepaalde fase van hun leven toch behoorlijke tijd... een aantal maanden of soms een aantal jaar ook echt zorgtaken hebben... bijvoorbeeld uh, met regelingen. En het moet niet alleen op het bordje van de werkgever liggen. Met regelingen kunnen ondersteunen. Ik trek altijd maar de vergelijking met hoe we ook uh, verlofregelingen hebben... als je kleine kinderen ja. hebt bijvoorbeeld. Goed. Dat zijn wel oplossingsrichtingen die belangrijk zijn. Zeker. Mevrouw Elverink uh, van... Van, van Vredestijn, het is belangrijk denk ik wat uw bedrijf doet, dat zegt mevrouw Hogendijk ook. Onderscheidt uw bedrijf zich nou van andere bedrijven met dit beleid? Nou, ik denk wel dat wij heel vooruitstrevend daarin zijn geweest. En ook wel met het doel daarachter van, weet je, als je een tevreden medewerker hebt... dan heb je een betere kwaliteit en productie en een goede balans. Daar dat, dat zijn aan twee kanten zijn daar winnaars... Dus in die zin uh, hebben wij dat heel goed opgepakt in een vroeg stadium. Ja, het is eigenlijk uh, ook vanuit het bedrijf geredeneerd, mevrouw Hogendijk van Metso, is het vanuit het bedrijf geredeneerd dus ook verstandig om het zo aan te pakken. Want je maakt ook je werknemers er blij mee. Nee, absoluut. En dat, dat laten ook heel veel onderzoeken zien. Uh, op de eerste plaats is het vaak niet een kwestie van allerlei regelingen... maar vaak begint het echt en kom je een heel eind met uh, begrip en wat flexibiliteit. Maar ook zien we dat uh, werknemers die zich gehoord voelen en erkend voelen... ook ja. in die zorgen thuis, dat ze uh, uh, veel meer gemotiveerd zijn... en dus ook langer blijven uh, zelf inhalen. En dat zijn echt voordelen die niet zo... 1, 2, 3 zichtbaar zijn, maar die wel meetellen. Ja, helder. Tot slot, u zei, het zijn niet alleen de bedrijven die ervoor kunnen zorgen... dat er straks over 20, 30 jaar nog voldoende mantelzorgers zijn. Want zoals het er nu uitziet, zegt het SCP, zijn dat er te weinig. Wat is nou het belangrijkste, mevrouw Hoogendijk, wat volgens u moet gebeuren... om te zorgen dat we over 20 jaar de mantelzorgers hebben die we nodig hebben? Ja, nou, mantelzorgers die, die, die ontstaan vanzelf. Hè? Want het is dus tenslotte iemand in je directe omgeving die die zorg nodig heeft. Maar je kunt wel heel veel doen in, in zorgen dat je in de, in de straat waarin je woont... mensen ook mee nou, niet verantwoordelijk maakt. Want dat gaat echt te ver. Maar dat je, dat je nou, met de buurvrouw kijkt van... goh, hoe kan zij wat kleine dingen doen? Daar zien we ook al heel veel goede voorbeelden. Maar het is gevaarlijk om je daarmee rijk te rekenen. Ik denk dat wat in essentie echt nodig is... dat er een goed niveau komt van ondersteuning voor mantelzorgers. En dat we dat niet uh, al te veel in die vrije ruimte van alleen maar maatwerk laten... maar dat er echt structureel nagedacht moet worden. In welke situaties weten we dat overbelasting ja. en daarmee uitval op de loer ligt? Hartelijk dank. Op dat is helder. Ja, Hartelijk dank, Lisbeth Hogendijk van Belangenvereniging Metzo. En ook uh, Joke Elfrink van Vredestein. Bedankt. We gaan naar nieuws van de NOS. Het einde van de historisch lage rentetarieven is in zicht. Dat is misschien wel niet zo goed nieuws. Of ja, het is maar hoe je het bekijkt. De rente is tijdens de crisis verlaagd om de economie te stimuleren. En als staan Klaas Knot ligt, president van de Nederlandse Bank... gaat de rente volgend jaar voorzichtig omhoog. De Nederlandse economie is er klaar voor, zegt Knot... tegen NOS-verslaggever Eva Wiesing. Of het nou gaat om de wereldeconomie, of het nou gaat om de economie van de eurozone, of het nou gaat om de Nederlandse economie, veel beter dan dit gaat het niet worden. We zitten tien jaar na het begin van die hele grote economische crisis, financiële crisis. Waar staan we nu? We staan er een stuk beter voor. Ik denk dat we het boek van de crisis bijna kunnen dichtslaan. De financiële sector is structureel versterkt. Het toezicht is verbeterd, nu nog de normalisatie van het monetaire beleid. En de rente weer wat omhoog. En de rente weer wat naar normalere proporties. Dat kan nu, ik bedoel, uh, zijn we zo ver dat dat weer gewoon kan? Dat kan, mits we het geleidelijk doen. Gegeven dat er nog erg veel schulden in de economie zitten... kan het niet anders dan geleidelijk. Maar daarom zullen we ook vroegtijdig moeten beginnen. Omdat we anders het risico lopen dat als er een crisis komt... dat we dan geen niks meer kunnen doen of dat de centrale bank niks meer kan doen? Twee dingen. Een te abrupte rentestijging creëert problemen zelf. En ten tweede inderdaad, als we de volgende economische neergang hebben... hebben we ook weer ruimte nodig voor rentebeleid om die uh, neergang te kunnen counteren. Op de huizenmarkt zullen ze niet blij zijn met een rentestijging? Ja, maar de huizenmarkt op dit moment kan wel enige afkoeling uh, gebruiken... Het is prachtig voor huiseigenaren dat hun pand in waarde stijgt... maar voor het functioneren van de huizenmarkt is dit op dit moment geen goed nieuws. Dat is Klaas Knot tegen NOS-verslaggever Eva Wiesing. Hij gaat niet alleen over de rentetarieven. Hij is natuurlijk één van de bankpresidenten... die daar binnen de ECB, de Europese Centrale Bank, over beslist. En daar is dat besluit om de rente te verhogen nog niet genomen. Amsterdam Zuidoost is in de ban van de Passion. En dat juist dit deel van de hoofdstad vanavond het decor is... van deze evangelische megaproductie, is geen toeval. Het gaat namelijk goed met de Belmer. Dat ziet ook Marco de Souza, directeur en oprichter van het Leerorkest. En vandaag is hij de optimist. Hartelijk welkom, meneer de Souza. Goedemiddag. Voor wie het niet kent, wat is dat, het, het Leerorkest? Het Leerorkest is eigenlijk een soort uh, programma... waar we op basisscholen, één schooldtijd, uh, een instrument... Te leren bespelen, de kinderen. Dus aan alle kinderen, wij gaan daar naartoe. En alle kinderen krijgen een instrument en dan mogen ze leren spelen. En daarmee vormen we orkesten. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is een mooi initiatief. En vanavond laten jullie uh, ruim tien jaar basisschoolleerlingen van uh, Amsterdam Zuidoost met elkaar uh, muziceren. Zie je veel leerlingen terug bij de, bij de Passion ook vanavond? Ja, ik denk van wel. Je moet voorstellen dat elke jaar... komen honderden leerlingen uit de basisscholen... die jou vier jaar lang... Uh, Muziekles heb gehad op school. Uh, dus ongeveer kinderen die, ja, van die leeftijd zeg maar van, vanaf 13 jaar nu hebben allemaal muziekles gehad. Ja. En die, gaan dan, uh, dus die gaan zingen, die gaan misschien spelen vanavond. Ja, dan hebben we het dus nu over een, een evangelisch schouwspel eigenlijk. Ja. Hè, zo zou, zou je het kunnen zeggen. Ja. Vorige week uh, kregen ook de ChristenUnie voor het eerst voet aan de grond bij de gemeenteraadsverkiezingen in <lacht> Amsterdam. Heb ja, ja. veel stemmen uit de ook. Ja. <lacht> wat, is de, wat is de betekenis van het geloof van het christendom in, in juist die, dat deel van Amsterdam? Ik denk dat het vooral te maken heeft met, uh, veel te maken heeft ook met verbondenheid. Eigenlijk, er zijn natuurlijk wel uh, heel veel veel kerken in Zuidoost. En die kerken zorgen ook eigenlijk met de verbondenheid... met gemeenschapsgevoel voor al deze mensen. Want je moet voorstellen, we hebben in de Belmer... meer dan 130 uh, verschillende nationaliteiten die daar wonen. Die mensen komen daar wonen, die komen overal vandaan. Hmm. En het is, denk ik, een natuurlijke manier om elkaar te ontmoeten via de kerken. Kunnen geloven ook goed naast elkaar leven in Zuidoost? Absoluut dus verschillende geloven? Absoluut. En ik denk ook dat dat ook de reden is... waarom zoiets als het Leerorkest daar kon ontstaan omdat uh, wij. Uh, kijk eens, het, het, het, het, het was een, een nieuw project. Het was iets heel nieuws. Het was ook met klassieke muziek uh, instrumenten. ergens staart op een school. en dan iedereen laten spelen. En dat moest er gebeuren. In een plek waar die vruchtbaar is. En in de Bijlmer kan eigenlijk alles. En daarom kon dat ook zo goed, uh, goed gaan, denk ik. Ja, ja Vind ik wel een mooi beeld voor een, een wijk die helemaal volgebouwd is... met, met <laughs> hoge flatgebouwen, ja. om te zeggen dat die wijk vruchtbaar is. Ja. Zoveel vruchtbare grond is er niet over... maar kennelijk wel vruchtbare mensen die graag met elkaar willen samenwerken. Absoluut. Ja, absoluut. Dat is mooi. Gaat dus goed in Zuidoost. Gaat absoluut goed in Zuidoost. Ja, Oké, okay, mooi. nou U bent de optimist van vandaag. Neem plaats, als u wilt, achter het spreekgestoelte. Ja. De mooie doorzichtige katheder met microfoon erbij, dan is het tijd voor uw oproep. Uw verhaal gaat uw gang, Marco de Souza. Vol verwachting kijkt de moeder me aan en heeft hij talent? Die vraag is me zo vaak voorgelegd, soms al na de eerste muziekles en dat verbaast me. Waarom zou alleen een kind met talent, viool of trombone mogen spelen? We vinden het heel gewoon dat elke kind leert schrijven. Zonder de verwachting dat het de nieuwe Harry Moolish wordt. Waarom zou je dan aan Janine Jansen belofte moeten zijn... om muziek te mogen maken? Ik geloof in een toekomst met muziek voor iedereen. Zelf was ik ooit een ongelukkig yogi, Tot ik een gitaar in handen kreeg. Muziek maken opent voor mij een magische wereld. Vol plezier, zelfvertrouwen en vooral veel vrienden. Dat muziek het leven verrijkt... zie ik elke dag in de ogen van duizenden kinderen... in de Belmer, Schilderswijk, Feyenoord. Ik herken dat overweldigend gevoel... als zij voor het eerst hun instrument vasthouden. Zoiets moois. En dat ben ik waard. Ik geloof in een wereld waarin alle kinderen zonder voorbehoud... mogen genieten van het plezier van muziek maken... De afgelopen jaren zijn in heel Nederland leerorkesten opgebluurd. En nog zoveel muziekonderwijsinitiatieven... die kinderen op, op de basisschool een instrument leren bespelen. Een mooie tijd breekt aan. Met allemaal vrolijke en gelukkige kinderen. Omdat ze het verdienen. En wat zullen we trots zijn als we naar ze luisteren. En dat kan zijn in de aula of in het concertgebouw. Op een verjaardag. Of misschien wel langs de route van de Passion in de belmer. Prachtig. Bedankt, Marco de Souza, oprichter, directeur van het Leerorkest. Het gaat goed met de Bijlmer, is zijn boodschap. Hartelijk bedankt. We gaan richting half drie, alhoewel, het is nog iets daarvoor toch. 14 uur 29 bijna. Groot nieuws gisteren over de enige echte media-tycoon... die in Nederland rijk is en zijn nieuwste investering. John de Mol koopt persbureau ANP. Een tijdje geleden uh, aangekondigd dat wij met Talpa Netwerk een soort sterk Nederlands multimediabedrijf uh, willen gaan bouwen. En uh, daarin was nieuwsvoorziening nog één hele grote blinde vlek, en die is nu denk ik heel goed ingevuld. In 2009 was er ook een opmerkelijke overname in Medialand. Investeringsmaatschappij Egeria kocht een NRC... de start van een ongelukkig en inmiddels ontbonden huwelijk. Daarover zometeen met quote-redacteur Henk Willem Smits. En Martijn Rosdorf, onze fact-checker van vandaag over regenmaken. Ja, de Chinezen willen in een gebied drie keer zo groot... als Spanje kunstmatig regen gaan opwekken. Ik ga checken of dat überhaupt kan. En als het antwoord op die vraag ja is, of dat wel een goed idee is. dan ja. niet van de regen in de druk terechtkomen. Precies. Na het NOS. NTO Radio 1. Jan van der Putten. Het kabinet heeft het einde aangekondigd van de gaswinning in Groningen. Op termijn gaat de gaswinning terug naar nul. Eind volgend decennium moet het zover zijn, hebben premier Rutte en minister Wiebes bekendgemaakt. Aanleiding de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Het kabinet wil dat meer Nederlandse vrouwen meer uren gaan werken. Minister van Engelshoven wil de financiële onafhankelijkheid van vrouwen vergroten. Dat benadrukt ze in de nieuwe emancipatienota. In het zuiden van Frankrijk is een man aangehouden... die vanmorgen zou zijn ingereden op een groep militairen. Die militairen kwamen hun kazerne uit om te gaan hardlopen. De Arabisch-sprekende automobilist zou hen eerst hebben uitgescholden... en toen op hen zijn ingereden. En minister Grapperhaus heeft gereageerd op de liquidatie van morgen in Amsterdam. Daar werd de broer van de kroongetuigen in de mokro rechtszaak doodgeschoten. Grapperhaus spreekt van volstrekte normloosheid. René Passet, verkeer. Ja, op de A15, Pieter Jan van Europort naar Gorkum. Kom je in de file bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn ze aan het bergen. Sowieso is het mis bij Rotterdam. Want ook een berging op de A16, Rotterdam Breda. Bij de Van Brinoorbrug. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Omrijden, dat kan via de A29. En een flinke ongeluk zojuist op de A20. groep van Holland Gouda. Uh, tussen Schiedam en het knooppunt op Bregseplein. Vijf kilometer file inmiddels. Het ziet er uit dat de rijbaan helemaal dicht is. Uh, vanuit uh, Gouda naar Hoek Holland, tenminste, daar is het ongeluk gebeurd. daar is de vertraging al meer dan een half uur. Pieter Jan Hagels. Eén vandaag. Het is bijna drie maanden geleden, geleden dat een klein Fries dorp in één klap rijk werd dorp op zijn kop door Postcode Kanjer. Jestermar. Eerste maat. Jestermar. Jestermar. Jester Jester Dit is een geldbedrag van 53,9 miljoen euro. 53,9 miljoen. 53, Dit is de hoogste prijs die ze ooit uitgereikt hebben. We zijn het ruimste dorp van Nederland. En ongeveer de helft van dat enorme bedrag, van 53,9 miljoen euro, ging naar twee families daar in Jestermar. En de rest werd verdeeld onder de andere gelukkigen met een lot. Wij waren deze week terug in Jestermar... om te kijken hoe die loterij dat kleine dorp veranderd heeft. Vandaag, tot slot, hoort verslaggever Roos Oosterbaan... van ondernemers en andere dorpelingen. Wat zij ervan merken? Wat gebeurt er hier? Uh, ik heb hier de beukenhagen geplant. Ik heb maar plaats nu een landelijk hekwerk. Ziet er mooi uit. Ja, dank u. Dank u. Ja. Het valt me op dat veel voortuintjes eruit uh, zien... alsof er net iets gebeurd is. Ja, ja, klopt wel. Ja, ja, dat is ook zo. He, mensen met een klein voortantje en die hebben iets gewonnen of zo... die hebben ook zoiets van, ja, het ziet er niet meer uit. Ik wil toch wat veranderen. He? bellen ze u. Ja, dan bellen ze mij en zeggen van, hey Eddie, wat heb je voor ideeën? Uh, ik had het eerst ook wel aardig druk, maar uh, sinds de loterij is gevallen... Uh, mensen die gaan toch wel sneller uh, met een verbouwing bezig of een tuin bezig. He, de, ja, ze hebben wat meer te besteden. Dus... dus de rest van het jaar zit u hier gebakken? Ik zit de rest van het jaar wel aardig vol, ja. Deze meneer is zijn spullen aan het uitladen. U bent een uh, klusbedrijf, zie ik hier op uw auto staan. Ja, onderhoudsbedrijf, klopt helemaal. Schilderen in het Heeft u nou meer werk gekregen sinds, u, ja. sinds hier de, de loterij is gevallen? Ik merk het ook, ja. Vorig jaar was het gedeeltelijk schilderen van een woning... en nu de hele, de hele woning bijvoorbeeld. Behang ook. Het behang mag wat duurder dan, dan vorig jaar. En het, het mag gewoon wat meer kosten. Anders moest het altijd precies een offerte hebben... wat het precies ging kosten... Nou zijn ze dan weer begin maar en nu zien we wel waar het eh, wat eindigt. Ah, ze gaan minder hard onderhandelen met u? Ja, het gaat allemaal wat makkelijker, ja. Lijkt me prettig voor u of niet? Ja, ik ben er wel blij mee, ja. Ik krijg er ook nog wat van, he, van, uh, van de geldprijs. U heeft er verder niks dus, van gemerkt? Ja hoor, ik had ook al lot, hoor. Oh ja, toch? Ja. Ik <lacht> Vraag hier ook even aan de supermarkteigenaren... wat de loterij oh, hen heeft opgeleverd. Ja. Ik denk meer uh, voor het dorp ook naamsbekendheid... Eerst hey, dan maar eens op een kaart gezet, hè? Daar posten meer. En we hopen dat we van zomer, hè, nu we ook een culturele hoofdstad in Leeuwarden hebben... dat we wat extra toeristen trekken. Ik verwacht deze zomer wel wat meer mensen van... Nou gaan we eens even kijken hoe dat in dat miljoenendorp, zoals ze het noemen... hoe het daar nou is. Ja. Dat denk ik wel. Dus dat zou voor u gunstig zijn? Ja, dan wel. Ja. Ja. Want iedere boot of iedere toerist is een klant. Ik loop weer even een stukje door. Dit is de, de, kantine. Oh, en de, de kantine. Ja en de boksen de voor de kleedkamers en alles. Ja, want zo klein als Jestermar uh, is, er is een heuse voetbalvereniging. Er is uh, een heuse voetbalvereniging. Ik ben de aanvoerder van het eerste. Ja. Ik zie dat hier nog een bord ligt, hè? Van het Postcode loterij. Ja, ja, het staat er van Hertte Lokwinske eerste Mar staat erop. En de Nationale postcode Loterij. Wat is Lokwinke? Uh, gefeliciteerd. Ja. Wat voor een effect heeft die uh, loterij hier gehad op de club? Uh, ja, wel wat spelers die dan zelf wat... Uh, en die hadden dan al wat. Uit jouw team ook? Uit mijn team ook. Zijn die zich dan ook anders gaan gedragen? Een toevallige vriend die, uh, die stemde altijd FNP. Dat is een uh, lokale linkse partij. En die zit nu zelf in de raad van de uh, VVD. Dus die heeft die stap gemaakt. Vanwege het geld naar een uh, Denk, ja. partij die daar ja, meer mee heeft. De portemonnee beter uh, oh, beschermd. En ook nog uh, veel reacties van uh, tegenstanders bijvoorbeeld. Ja, in elk voorprogramma zeg maar. Dan uh, krijg je zo'n blaadje voor de wedstrijd... In elk blaadje wat er naar uh, geweest is zeg maar, van uh, de miljoenenploeg komt. En zouden dus ze ook nieuwe spelers aangetrokken hebben en alles. En, is dat zo? Nee, helaas niet. Geen dikke transfers? Nee, het ja, was wel leuk geweest. Even een, uh, een prafspeler ertussen, maar uh, nee. Als ik het nu zo samenvat... dan profiteert ook de lokale middenstand van het geld dat hier nu zit. En deze zomer misschien nog meer als er dus echt... die nieuwsgierige toeristen dit dorp komen bekijken... En die zien dan eventueel een wat grotere boot in de haven en inwoners met een uh, nieuwe auto. Maar dat is dan zeker geen cabrio of bijvoorbeeld een uh, protserige Porsche. Daar zijn ze hier veel te nuchter voor. We blijven wel vriezen, hè? We Blijf wel bescheiden, ja. Eigenlijk is hier helemaal niet zoveel veranderd. Het is nou allemaal weer gewoon, zeggen we dan. Dus er wordt eigenlijk ook nog weinig of, of niet meer over gesproken. Dan ga je weer over tot de orde van de dag. Maar als je erop terugkijkt, dan hoor je toch wel iedereen... het was toch wel heel bijzonder. Zoiets gebeurt nooit weer. En ja, maandag, dan gaan we terug naar Oudehand Dierenpark in Renen, waar een jaar geleden de reuzenpanda's arriveerden. De, nu de panda mania is geluwd, is het tijd voor serieuze zaken. Het is voor ons zaak om goed te weten wanneer we ze bij elkaar moeten zetten. Echt op HET moment. En dan moet dat mannetje ook wel in staat zijn om die paring te volbrengen. Ja, dan moet het gebeuren. Het is maar één keer per jaar. Lexico was dat, en Falling from the Sky. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, vandaag gaat het over media miljonair John de Mol. Die maakte gisteren bekend dat hij persbureau ANP overneemt. ANP is een, is een organisatie waar 24-7 nieuws verwerkt wordt. En uh, wij zijn met Talpa Network van plan om onze, om onze kijkers en luisteraars... 24-7 te willen bereiken. Daar hoort ook nieuws bij. Op tv en online en op radio. En dat riep natuurlijk vragen op. Bijvoorbeeld waarom neemt Talpa een onafhankelijke nieuwsvoorziening over? We kennen eerdere opmerkelijke overnames in Medialand. 20 december 2009 werd de krant NRC overgenomen... door investeringsmaatschappij Egeria. En dat zorgde ook voor vraagtekens, voor twijfels... over de onafhankelijkheid en de toekomst van de krant. Ondanks het weer was bijna de hele redactie naar Rotterdam gekomen. Van de 207 aanwezigen stemden 200 voor de overname. Er waren een hoop vragen. Er waren veel zorgen over de nabije toekomst van de krant. Wij wilden heel graag zo zelfstandig mogelijk uh, voortgaan... om onze eigen strategie van betaalde kwaliteitsjournalistiek verder te kunnen ontwikkelen. En dat lijkt te gaan lukken. Oké, okay, ik blik terug op deze overname van NRC... door dat investeringsfonds Egeria... met uh, Henk Willem Smits, redacteur bij Quote. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zat dat ook weer? even de, de feiten toen... met die overname van NRC destijds? Ja, dat had te maken met uh, dat de persgroep... Uh, die, die kocht uh, bijna alle Nederlandse kranten... Hè, behalve, de, behalve die van Wegener en, uh, en De Telegraaf... van uh, de persgroep, of van... Uh, ja, van, nee, van PCM heette dat. Ja. Nou, en PCM uh, was op dat moment uh, al uitgekleed... Hè, door een andere, andere private equity fund, Apex. Uh, Christian van Tillo wilde die krant wel kopen... maar hij was al eigenaar van het Parool. En uh, de Nederlandse mededingingsautoriteit ging eigenlijk alleen akkoord... als een van de kranten van PCM, hè, dus dan is het trouw... NRC en Volkskrant, verkocht zou worden. Mm -hmm. En toen is dus besloten om NRC te verkopen... Uh, dat moest 70 miljoen uh, euro opleveren. Nou, ja, dat zijn natuurlijk maar heel weinig partijen uh, die zoveel geld kunnen ophoesten. Ja. Een voor de hand liggende partij was natuurlijk uh, TMG geweest. De uitgever van de Telegraaf. Maar dat wilden de NRC-redacteuren per se niet. Nee. En ja, dus dat maakte de spoeding vrij dun. En, zo, en toen kwamen ze uit bij uh, tv-zender Het Gesprek. Van Harry de Winter en uh, Dirk Sauer onder andere. Mm -hmm. En Harry de Winter was de buurman van uh, Peter Visser, de, de baas van Egeria. Zo so simpel is het soms. Ja, zo, zo is waarschijnlijk uh, dat contact gelegd. En Egeria is een partij, ja, die kan wel 70 miljoen uh, ophoesten. Ja, maar waarom doen ze dat? Waarom wil Egeria 70 miljoen voor een krant betalen? Nou, omdat, uh, dat wordt nog wel eens uh, onderschat... maar kranten zijn uh, in de kern gewoon altijd winstgevende operaties uh, geweest... ondanks de daling uh, van het aantal uh, abonnees... en uh, vooral een daling van het aantal adverteerders... Zelfs een krant als uh, De Telegraaf bijvoorbeeld. Hè, de, die, de, die uitgever is natuurlijk slecht gemanaged heel lang. Mm -hmm. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Wegener, een, een heel slecht gerund mediabedrijf. Maar in de kern uh, kun je met een krant uh, nog prima uh, geld verdienen. Ja, goed, toch. Er was, er was verzet. Ook op, uh, op de redactie, er was zorg. Ook Peter van der Meers, de hoofdredacteur. Ja, dat lag natuurlijk. Kijk, dat hele Apex-verhaal lag natuurlijk nog vers in het geheugen. En uh, ja, Egeria is ook zo'n private equity-partij. Die komen, die komen om geld te verdienen. Hè. Dat zijn geen filantropische uh, organisaties. Mm -hmm. ja, zoals bijvoorbeeld de, de latere eigenaar van het ANP, uh, Veronica. Stichting Veronica. Dat is wel een ideële uh, organisatie. Dat is Egeria natuurlijk absoluut niet. Nee. Het is een, een, een harde uh, investeringsmaatschappij, zeg je. Egeria. De, de, de Brenningmeijers zouden er ook uh, bij horen. Die hebben het opgericht. Ja. De Brenningmeijers hebben het in, ik geloof, 96, 97, zoiets. Hè. We zochten ze een nieuwe bestemming voor, uh, voor al hun geld. En toen hebben ze uh, dit fonds uh, opgezet. En uh, later in het de, in de begin van, uh, van dit millennium... Uh, zijn daar uh, andere rijke families en pensioenfondsen bijgekomen. En zijn er ook steeds weer ja, nieuwe fondsen opgezet... waar uh, rijke mensen en pensioenfondsen hun geld in konden leggen... Ja. Maar je zegt al, ze deden het niet voor de lol, ze doen het natuurlijk voor, voor het geld. Daar ben je een investeringsmaatschappij voor. Maar uh, hoe is dat gegaan, die, die vrees die bijvoorbeeld redacteuren hadden... en ook de hoofdredacteur bij NRC, die over die onafhankelijkheid en dergelijke... en ook over allerlei beslissingen eigenlijk die uh, zo'n investeringsmaatschappij neemt... waar je het misschien niet mee eens bent. Mm -hmm. Hoe is dat uiteindelijk uitgepakt? Nou ja, kijk, aan de, aan de onafhankelijkheid is uh, uiteraard nooit getornd. En uh, hè, dat is nu de, de, de vrees die sommige mensen hebben, dat John de Mol... Uh, de, de onafhankelijkheid van het ANP zou aantasten. Nou, daar ben ik absoluut niet bang voor. Want die onafhankelijkheid is natuurlijk het, is het belangrijkste asset van. Zo'n type mediabedrijf. Mm -hmm. ja, als je die onafhankelijkheid niet meer hebt, ja, dan, dan lopen je lezers en je klanten weg. Maar ja, nou, toch, je... aan de andere kant, het kan op een zeker moment natuurlijk toch verleidelijk worden. om een, een nieuwsinstituut dat jij bezit. om dat een bepaalde kant op te sturen. zonder dat je misschien meteen in het openbaar die onafhankelijkheid uh, in twijfel trekt. Ja. Nou ja mocht, ja, mocht dat gebeuren, moet dat zeker niet onafhankelijk zijn. Maar als je in een organisatie hebt waar honderden journalisten werken... zoals NEC en uh, ANP, zou ik het niet proberen nee, als nee. Investeerder. nee, Ik hoorde vanochtend ook op deze zender het voorbeeld genoemd worden van RTL Nieuws... dat natuurlijk ook een gewaardeerd en gerespecteerd nieuwsmedium is... binnen een zeer commerciële omroep. Ja, zeker. Dus uh, kijk, er is ook een grote behoefte aan uh, onafhankelijk nieuws, hè. Ook bij de bij de massa. Dus uh, onafhankelijk nieuws is uh, gewoon een massaproduct. Ja. En dat kun je ook prima vermarkten. Het is um, de puzzel die John de Mol maakt natuurlijk. Hè. We weten allemaal, hij heeft eerder geprobeerd ook om, om, om de Telegraaf over te nemen. Uh, hij is natuurlijk een, een media-imperium aan het bouwen. Hij is eigenaar van Talpa, van SBS dus. Uh, wat, is, wat is de puzzel, wat is het doel precies van AMP in die puzzel, denk jij? Ja, dat is wel een interessante vraag. Ja, ze, ze leveren natuurlijk uh, ja, continu content, hè, zeg maar, zoals dat in... Uh in het jargon heet. Mm -hmm. Nieuwsberichten en, uh, dus Ja, nieuwsberichten, videootjes, uh, dat soort dingen. Nou, daar zou John de Mol natuurlijk ook iets in kunnen betekenen. Hè. Die zou een audiovisuele tak uh, kunnen, meer kunnen optuigen. Uh, wat, je, wat dan ook weer te koop is. Hè. Wat Noven bijvoorbeeld heeft gedaan, videootjes verkopen... Mm -hmm. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen, John de Mol heeft bijvoorbeeld geprobeerd nu.nl te kopen. Daar uh, dat, dat ging, dat ging de eigenaar Sadoma niet mee akkoord. Maar ja, als je al die nieuwsberichten hebt... kun je natuurlijk heel makkelijk zelf zo'n site opzetten. Ja. Um, nou, hij heeft ook, ook nog allemaal commerciële sites. Uh, ik geloof vakantieveilingen bijvoorbeeld, is volgens mij van Talpa. Nou, als je daar nieuwsberichten opzet, he, kan dat... Uh, en wat ze dan noemen SEO's, dus voor de search engines... kan dat heel veel opleveren. Uh, hè, dat je hoger in Google staat. Ja. Uh, ja zo, ik kan, zo zijn er wel tientallen dingen te bedenken. Hij heeft natuurlijk radiostations die hebben radiobulletins nodig. Ja, ja maar, maar hij SBS. is kennelijk ja. wel van plan iets heel compleets te maken. En, en dan gaat de gedachte toch ook al gauw in de richting dat hij de concurrentie aangaat. met anderen. Met bijvoorbeeld R RTL. Ja, nou ja, dat doet hij natuurlijk al. Hè, met, met SBS. Um, ja, het, het, het zou heel mooi zijn hè, als SBS ook met een soort uh, RTL-nieuwsachtige rubriek zou komen. Uh, hoe, hoe meer onafhankelijk nieuws... Uh, ja. hoe beter en hoe scherper iedereen elkaar houdt. En een leek naar het talkshow misschien. Ja, ja. En misschien ja. toch een concurrent van uh, nu.nl proberen. Lijkt me lastig. Maar ja, je, ja, als je toch al die nieuwsberichten... al hebt, ja, dan waarom, uh, je kan je altijd de spoeling proberen dunner te maken. Precies. Bestaan, maar. En de mol die houdt natuurlijk de kaart tegen de borst. Want die heeft geen enkel belang bij om nu al helemaal zijn plannen... te ontvouwen. Ja... Nog even over persbureaus in handen van media tycoons. Is mm -hmm. het dan, is het in het buitenland eigenlijk ook gemeen? Goed vinden wij het als, als Hollanders misschien een beetje gek en één? Ja, het is in Europa is het uh, wel vreemd. Uh, uh, bijna alle persbureaus uh, in ons omringende landen. Ik heb het nog even. Dus Belga in in België, DPA Duitsland, uh, Denemarken, Oostenrijk. Daar zijn het allemaal. Uh, Italië ook zijn het bedrijven die in handen zijn van de krantenuitgevers. Ja, dat was het ANP tot 2003 ook. Um, in Frankrijk is AFP juist een soort verkapt staatsbedrijf. Dat zie je ook wel meer. En de BBC, de Britse BBC, is natuurlijk een staatsbedrijf. Uh, een beetje een uitzondering is Reuters, het Engelse, groot Engels persbureau. Dat was in de jaren tachtig is dat naar de beurs gegaan als een beursgenoteerd bedrijf. En dat is inmiddels in gefuseerd met Thomson. En dat is een Canadese miljardairsfamilie, die ook een soort persbureau hadden. Geld, groot geld in het nieuws. Het is nu eenmaal zo. En helemaal niet zo gek als wij misschien allemaal denken. Hartelijk dank, Henk Willem-Smits van Quote. Nieuws via de NOS. De gaskraan in Groningen gaat op termijn volledig dicht. Dat hebben premier Rutte en minister Wiebes zojuist bekendgemaakt... op persconferentie na de ministerraad. Politiek verslaggever Hans Andringa in Den Haag. Hans, vanaf wanneer wordt er dan geen gas meer gewonnen? Nou, dat kan heel snel gaan, want minister Wiebes die heeft zich als doel gesteld... om het ja, allemaal zo snel mogelijk te regelen voor Nederland... om zo snel mogelijk van het gas af te komen. Uh, dus hij zegt zelf van, nou, in 2030, dan moeten we al een heel eind zijn. Want het doel dat wij stellen, dat is behoorlijk ambitieus. We zetten in op nul. Uh, we stoppen ermee. Uh, we hebben veel gehad aan de gaswinning, uh, maar het is een keer klaar. Wat is uw hoofdoverweging geweest om zo snel mogelijk als mogelijk is terug te gaan naar nul? Nou, er zijn er twee. Uh, de eerste is uh, dat ook bij het door de staatstoezicht op de mijnen geadviseerde niveau... van 12 miljard kubieke meter eigenlijk gewoon nog niet veilig is. Dat zou nog betekenen uh, dat we een hele stevige verstevigingsoperatie moeten voortzetten. Uh, dat legt een enorme druk op die regio. En ten tweede, ja, kijk, technisch is er nog een heleboel gas te winnen... maar maatschappelijk gezien eigenlijk niet meer echt. hebben hebben bent bang dat de weerstand te groot wordt? Nou, kijk, even... Weerstand is één ding. Daar kunnen we dan op allerlei manieren nog mee omgaan. Maar de Groningers hebben hier een punt. Er is een, een, een aanwassende stroom van schades. Uh, er is een enorme verstevigingsoperatie. Kijk, de vraag komt op. Zie je Groningen een toekomst uh, waarin je uh, blijft doorgaan met winnen... geflankeerd door een enorme machine van versteviging en schadevergoeding... of ga je zeggen dat je de oorzaken wegneemt? En we kiezen nu voor het laatste. Ja, dat laatste dat is uh, wel uh, slim, want uh, lang je doorgaat met gaswinnen, hoe uh, groter de kans op nog meer bevingen is. En hoe duurder, dus die hele grote verstevigingsoperatie in Groningen gaat worden. Ja, dat is een heldere redenering. Maar ja, de oliemaatschappijen die achter die gaswinning zitten, zijn die er blij mee? Is het ook hun besluit? Nee, die zijn er niet uh, blij mee. Tenminste, dat is uh, de verwachting die Wiebes hier zelf uh, uitsprak. Hij zei, uh, ik denk niet dat daar uh, de vlag uitgaat... en ik uh, moet met, hem nog, uh, met hen nog stevig in gesprek gaan... hoe we dat straks allemaal uh, gaan doen. Maar het is duidelijk dat uh, Wiebes met dit besluit uh, vooruitloopt... op uh, het einde van de onderhandelingen met Shell en Exxon. Want uh, die zitten nu dus met nog aardgas in de bodem die ze niet kunnen winnen. En dat is uh, bedrijfsverlies voor hun natuurlijk. Ja. En daar zitten ze niet op te wachten. Nee. Opmerkelijk dat uh, Wiebes dan toch nu al wel de publiciteit uh, zoekt de besluit neemt. Misschien ook om druk te zetten op die onderhandelingen. Goed nieuws in elk geval voor de Groningers, Hans. En wat gaan wij allemaal als burgers daarvan merken als die gaswinning zo snel wordt afgebouwd? Ja, er is al heel lang gesproken over die omschakeling die wij allemaal moeten maken naar een meer duurzame vorm van, uh, van energiegebruik. Nou, dit is een heel tastbaar voorbeeld daarvan dat we dus niet meer een nieuw aardgasvoorhuis moeten kopen... of geen gewone traditionele cv-ketel, wat gisteren uitgebreid in het nieuws was. Maar, zegt Wiepers, ja, ja, mensen die moeten zich uh, goed gaan informeren... wat ze straks gaan kopen... En uh, daar zal je ook wel over voorgelicht worden. Maar het is wel duidelijk dat wij als burgers gaan merken... dat we op een andere manier onze huishoudens moeten gaan inrichten. Want over tien jaar is er in elk geval geen gas meer uit Groningen. Misschien komt er nog wat uit het buitenland... wat dan uh, in Groningen weer verwerkt wordt... om toch voor ons gasnet geschikt te maken. Maar de grote bulk van het aardgas... daar moeten we allemaal nieuwe en andere oplossingen voor merken. En misschien merken we dat ook wel in de portemonnee. Helder, dankjewel. Hans Andriega van de NOS. Feit of fictie? Ja, Terwijl net hier de zon nog scheen, dat kunnen we tegenwoordig zien... in deze mooie nieuwe studio in Hilversum. Sterker nog, nu schijnt de zon op dit moment in Hilversum. Gaat Martijn Rosdorff hier een feit of fictie presenteren over regen, Martijn? Ja, in Nederland klagen we heel vaak wanneer het weer eens met bakken uit de lucht komt. Zoals hè, tien minuten geleden nog. Of wanneer het misert, zoals zometeen waarschijnlijk weer. Maar in China zijn ze daar uh, jaloers op. Luister maar.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 China kent geen 1, apr 1 april. Heb ah, ik gisteren nee. ook op deze plek. Uh, ja, ze kennen de datum wel, maar niet als uh, moment om grappen te maken. Uh, maar het is een bloedserieus plan. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uit uh, het feit dat 37.000 mensen op dit moment bezig zijn... om te werken aan dat enorme weermodificatieproject. Uh, 37.000 ja, mensen ja. zijn daarmee aan de slag. Goed. Dus da dan toch nog even die grootte van dat gebied. Driemaal Spanje is 36 keer Nederland, had ik even snel uitgereden. Ja. Kan dat? Ja. We zijn op onderzoek uitgegaan. Uh, allereerst maar eens gebeld met een van de meest gewaardeerde... weervrouwen uit de Nederlandse historie, meteoroloog Helga van Leur. Ik vroeg haar hoe dat opwekken van regen nou in zijn werk zou moeten gaan. Als je regen wil produceren, moet je vocht in de lucht hebben. Maar dat vocht heeft iets nodig om zich op te... Condenseeren. Dat kan uh, zout uit de zee zijn, maar dat kan dus ook zilverjodide deeltjes zijn. En uh, die spuiten ze dan in de lucht met branders. En dat zorgt ervoor dat het makkelijker gaat condenseren. Dus waar normaal nog net geen regen uit zou vallen, daar gaat dan nu wel regen uit Oh, zo werkt het. Dat is ja. eigenlijk best, best simpel. Hè? Ja. Dus zilverjodide deeltjes spuit de je de lucht in. Daar Dat vocht dat hecht zich daarop, gaat condenseren. Zo krijg je regen. Ja. Dat is de theorie. Nu de praktijk. Is het haalbaar? Ja, Helga van Leur die durft daar geen keihard ja of nee op te zeggen. Maar ze waarschuwt wel. Laat ik zo zeggen, ik hoop het sowieso niet. Ik schrok echt van het bericht, want die impact is zo enorm. Je gaat chemicaliën in de lucht spuiten. Waar blijft dat dan? Als dat mee uitregent, komt dat op het oppervlakte terecht. Maar dat betekent dat die chemicaliën ook mee in de rivieren mee gaan komen. En, en hoe, hoe lost dat dan op? Of wat doet dat in je menselijk lijf? En tegelijkertijd, als je ergens ontzettend veel neerslag laat vallen... betekent dat je het ergens anders niet meer hebt. Dus dat er ook gebieden zijn die extreem droog gaan worden. Oh nee, dit wordt een gevecht om de regen. Zo vrolijk als ik net klonk, zo ja. Hoe klink ik nu angstaanjagend? Is dit is in, de, in, de, in, de, in het verleden al geprobeerd eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden uh, zijn we te raden gegaan... bij hoogleraar meteorologie en luchtkwaliteit Bert Holtzlag. Daar zijn wel wat successen mee geboekt, maar op een relatief kleine schaal. Bijvoorbeeld op een bergkam, op een relatief kleine berg. En dat lijkt wel, ik zeg bewust, lijkt wel enig succes te hebben gehad. Omdat het heel moeilijk is aan te tonen of het nou komt... dat de mens daar die zilverjodide heeft ingebracht... of dat die wolk van zichzelf al wel zou gaan sneeuwen of regenen. Dat is ook mooi. Hè? Ja. Toon maar eens even aan... dat het door jouw zilverjodide deeltjes ja. Ja. is gekomen. Op een bergkam lukt het dus kennelijk wel, Martijn. Maar China, goed nogmaals, wil het doen in een gebied ten grote van drie maal Spanje. Kan dat? Ja, het is echt wel een andere koek. Uh, het, het, het, het kan wel, of tenminste, ze, ze denken dat het kan. Ze gaan duizenden branders installeren, die die uh, zilver in de wolken moeten schieten. Uh, Bert Holtzlag, die maakt een rekensommetje dat ons wat wijzer moet maken. Ja, Bert, rekenen maar. Er is een enorm gebied, wel met duizend branders, maar als je dat dan uitrekent, heb je één brander per, uh, per 1600 vierkante kilometer. Nou ja, dat gaat niet lukken. Zelfs als het 100.000 wordt... moet elke brander nog een gebied van 4 bij 4 kilometer verzorgen. Als een brander, hoe groot is zo'n brander? Hooguit een vierkante meter? Gaat ook niet lukken. Heerlijk. Heerlijk dit soort rekensommen, ja. Martijn. Ja, Ze hebben heel veel mensen in China, 37.000... maar ze hebben dus niet genoeg branders om regen op te wekken... in een gebied dat drie man zo groot is als Spanje. Dus toch, feit of fictie? Ja, Fictie om de planten te laten slagen... moet China veel meer jordidebranders installeren dan ze nu gepland hebben. Ook al lijkt het heel erg veel, en ook die 37.000... Wensen. Maar ja, vooral de waarschuwende woorden van Helga van Leur moeten we achter in onze hoofd houden. Het is beter dat het niet gaat lukken. Dank je. NPO Radio 1 Morgenavond van half acht tot half negen Mandjaren. Bas Robben over zijn kookboek vet Puk Kerkhover kookt met klikjes En Annemieke Timmerman met honing uit de Hortus Botanicus Luister naar Manjaren. Op NPO Radio 1 Morgenavond van half acht tot half negen Het nieuws van alle kanten Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's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 Dat je bakken wordt en denkt: Ik wil een beter bed. Nu tijdens de Frisse lente deals de Karls van Arenbouw voor 999 euro. Het gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl. Wist u dat een goed testament helemaal niet duur hoeft te zijn? Op nunotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten. Voor een goed testament, nunotariaat.nl.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 De val van Annika S. Van Simons en van der Zeil. Nu overal verkrijgbaar. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl.